8 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS-journaal. Er komen meer agenten en maréchaussées op internationale treinen en stations in Europa. Dat hebben ministers uit 10 Europese landen besloten, onder wie minister van de Steur van Justitie. Ze nemen deze maatregelen na de vereidelde aanslag op de Thalys. De bagage- en identiteitspapieren van treinreizigers kunnen gecontroleerd worden. Dat gebeurt overal waar nodig is, zegt de Franse minister Cazeneuve. Meer details gaf hij niet.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 Toen de politie de vrachtwagen aan de kant zette, probeerde de Roemeense chauffeur te vluchten. Eergisteren werd ook al een vrachtwagen met vluchtelingen ontdekt in Oostenrijk. Daarin zaten 71 lijken. Drie jongeren zijn gewond geraakt toen ze aan het barbecuen waren op het strand bij Scheveningen. Iemand gooide spiritus op de barbecue, wat een steekvlam veroorzaakte. Eén slachtoffer is zo ernstig gewond dat hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam is gebracht. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De Nederlandse hockeymannen zijn in Londen Europees kampioen geworden. In de finale wonnen ze zeer overtuigend met 6-1 van Duitsland, de regerend Europees en Olympisch kampioen. Nederland had de vorige zes EK-finales tegen Duitsland allemaal verloren. De Nederlandse hockeydames krijgen zondag de kans om goud te winnen op het EK-hockey in Londen. Zij spelen in de finale tegen Engeland. Het weer vanavond in het westen kans op een bui. Vannacht kan het ook in de rest van het land gaan regenen.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de Euro Breakdown?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 Uh, erbij twee. Cool voor de zomer. En dan gaan we zomaar door naar Christina Perry heeft geholpen Jennifer Lopez, Nick Jones... en uh, Adam Lambert en Iggy Azelia. Die hebben allemaal geholpen met de tracklist... Uh, bekend te maken van het album Confident... van Demi Lovato. Hey nummer 19 uh, zijn we aangekomen. Dat betekent uh, dat we een kleine lijst weer... verschuldigd zijn voor jou. Ik denk uh, van 30 tot en met uh, 19. En die zal we zonder voor jou tellen... die we wel en niet hebben gehad... Nieuw binnengekomen deze week op nummer 30 is Sido featuring Andrei Andreas Burani met Astronaut. En op nummer 29 Bob Sinclair featuring Dolph met Feel the Five. Op nummer 28 Kelvin Howes eh, and Disciples met How Deep Is Your Love. En op nummer 27, David Greta featuring Nick Minas en Jack met Hey Mama. Op nummer 26, DJ Antoine featuring Akon met Halliday. En op nummer 25, al 6 weken in de lijst, 5 Seconds of Summer met C. Sky's kind of Heart. En op nummer 24, vorige week op 25, Martin Garrett featuring Asher met Don't Look Down. Op nummer 23, Pharrell Williams met Freedom. En op nummer 22, Lena met Traffic Light. Op nummer 21, Martin Silvek featuring Sean White met Plus One. En op nummer 20 hebben we Flo White featuring Romantic en Verden met I Don't Like It, I Love It. En op nummer 19, Damien Lovato met Cool for the Summer. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op nummer 18 vinden we dan Louise Nathan met de Rhythm Insight. En nummer 17 Martin Solveig en GTA Intoxicated. Dit is nummer 16 One Direction. I got a for soul. baby, you're Baby, you're my reason.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 They can't blind me with your love. Nobody. Cares.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 Got yeah, to anybody used to be. It's so not to blame. You should retreat. The you watch it fall as you can see. You start the game. Yeah, taste it taste like the pain of losing someone. Lookin' do things don't even look back at yeah, this wasted moment's on yeah, Got to aim where it used to be. It's so not to blame. You should retreat. The you watch it fall as you can see. You start the game. Sorry, for making it end. Broken Back Nummer 11 deze week in de Euro Breakdown hier op Zierwim Zandvoort. En dat is het erom te wat wou ik zeggen? Oh ja, zoals ik al wou zeggen, uh, uh, iets over de artiesten. Want uh, ik vond het alweer een opmerkelijk berichtje over uh, Taylor Swift uh, kwam voorbij.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 Zitten Aaltie met Headlight. Daarvoor David Quetta, Emily Sunday, What is dit For Love. En daartussen zit nog uh, Lance Marnie en Lewis met Bills. 17 weken in de lijst is die uh, beste man. Van zijn plaats 7 naar 9 gegaan. Maar dit is dus de nummer 8. Robin Schultz, headlights. Lekker blijven zitten deze week op een 8 uh, plek. En uh, dat is uh, best wel fijn af en toe, toch? Lekker zitten. Doen in de palen ook op het moment. Lekker blijven zitten de hele tijd. Ze kunnen geen kant op.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 Maroon Vibers did this summer's gonna hurt. Precies. This summer's gonna hurt like a motherfucker. Fuck her. Her body's hot. Her body's like the sun.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 Middag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Standing in een kruider room en ik zie haar. Put your arms around me, tell me anything.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 That's what I want. what I wanna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 En vergeet niet te tekenen. En natuurlijk, teken die petitie jongens. Kom op nou.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 Maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op 3 is Avro uh, Jacks samen met uh, Mark Taylor. Prachtige samenwerking. Vorige week nog op een uh, vijfde plek, nu dus 3.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 Summer met Mike Taylor, Summer Thing. Gaan we kijken naar de nummer twee van deze week. Die is maar liefst 19 plaatsen gestegen. 21 stond deze beste, man, deze beste mannen nog vorige week. Nu dus op een mooie tweede positie. Nicky GM samen met Enrique Iglesias. Met de prachtige zingen El Parador. In Nederland staat hij zelfs op één, hè? Maar in Europa nog op 2. Die me dijeron te casando...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 Thing to see me, ser feliz de Puede hacer feliz esto no me gusta. En in een reet van was ze zingen. Maar, nee. Maar, het is niet eerlijk. vind ik zo mooi ook met die Franstalige nummers. Het zijn wel lekkere nummers. Elk paradigma van Nicky Jam en Ricky Iglesias vinden we op de tweede plek in de euro Breakdown deze week. Ja, en er kan er nog maar eentje overblijven. En dat is Adam Lambert met Ghost Town. Ondertussen alweer de vierde week op de eerste plek. Die last night in my dreams. Walking the streets.